Jan van der Putten met het NOS-journaal. Humanitair hulpverlener Olivier van de Kastelen is terug in België. Gisteravond landde hij op de militaire luchthaven Melsbroek bij Brussel. Daar werd hij ontvangen door familie en leden van het kabinet. Van de Kastelen werd begin vorig jaar in Iran opgepakt... op verdenking van spionage en witwassen. En werd veroordeeld tot 28 en later 40 jaar cel. Vorige maand nog werd hij overgeplaatst... naar de beruchte Evin-gevangenis in Teheran. Na bemiddeling van Oman werd van de kastelen vrijgelaten in ruil voor een Iraanse diplomaat die in België was veroordeeld voor terrorisme. Bij een vechtpartij op het strand van Bloemendaal zijn ongeveer negen mensen gewond geraakt. Drie mensen liggen met steekwonden in het ziekenhuis. Aan het begin van de nacht kregen een aantal mensen ruzie. Dat was in de buurt van de strandtent die vorige week einde afbrandde. De politie spreekt van een flinke vechtpartij en is op zoek naar getuigen. Veel beginnende fysiotherapeuten houden er na een paar jaar alweer mee op. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS en uit cijfers van het pensioenfonds voor die beroepsgroep.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 Fysiotherapie wordt steeds minder vergoed via zorgverzekeringen. Wat heeft geleid tot lage tarieven. En daardoor lukt het niet om een goede CAO te financieren. Dan is het weer nog flink wat zon. Later wat sluierwolken. Weinig wind. En het wordt 16 tot 23 graden. Morgen verandert er weinig. En maandag is. Dit was het NOS-journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Zandvoort. Nou, we hebben het allemaal kunnen, kunnen, kunnen lezen en, en uh, kunnen zien op uh, het nieuws. Zijn ze overleden, Tina ja, Turner. Ja, Tina Turner. En we hadden het er net over dat ze, uh, uh, ja, dat ze wel regelmatig in Nederland heeft opgetreden. Absoluut. En jij Absoluut. hebt het uh, gezien hè, Hans? Ik heb gezien, ja. We de eerste optreden in de Arena en dat was van Tina Turner. Tenminste, als grote act kwam uh, mm -hmm. zij, zij als eerste. Uh, goed, we zitten in uh, het programma Goedemorgen Zandvoort. Goedemorgen Zandvoort. Want daar gaat het over natuurlijk hè. Allemaal uh, welkom, uh, luisteraars... Uh, wat gaan we allemaal doen? Wat gaan we allemaal twee, doen? Bro. Twee uur. We gaan praten met Maaike Koper van de Partij van de Arbeid over oh, een mogelijke. Maike Koper. Maa that, that, that, mogelijk that hospice, that hospice is in huis in de duinen. Ger, hou je in. Uh, de duinwachter Gerald Scholter komt straks langs. En dan uh, gaan we het ook hebben over mogelijke wolven in de. Oh, ja. Ja, ja, het lastig, en, ja, je weet het nooit, hè. Erwin Hilvers uh, komt ook langs om te praten over de uh, Theo Hilvers' vismaaltijd. Uh -huh. In het tweede uur uh, komt schrijver Pieter Waterdrinker over zijn tijd in Zandvoort. Nou, Hoi. dat uh, wordt erg leuk, denk ik. Ja. Uh, Rob Harms gaat even wat praten over de uh, Zandvoort op zaterdag... wat vanmiddag wordt uitgezonden. Hij, um, uh, de, met een de nadruk op de, het feest in Noord. Hè, de de ja, buurtfeest ja, in Zandvoort Noord. Ja. Heel leuk. Ja, uh, ik, ik vraag mensen nu al om daar ook heen te gaan natuurlijk. Het ja. begint nu een beetje. Ja. Eerst nog twee uur luisteren naar Goedemorgen Zandvoort. En dan heel gauw naar Noord toe. <laughs> um, en dan hebben we om kort voor twaalf. Uh, Ineke Dolstra, die komt praten over een man. Uh, Sietse Dolstra. Tekstschrijver, cabaretier, zanger. Uh, en ja. uh, ooit geplucht door uh, mijn vriend. Zeker, ja. zijn allereerste plaat heb ik geplucht. Wat leuk. Bijzonder, nou, hè? Daar gaan we het ja. ook over hebben. Maar goed, de eerste gast is Maike. Uh, ja. Welkom, Maike. Dank je wel. Uh, we gaan praten ja. over. Uh, de over een uh, host, mogelijk hospice in Huis in de Duinen. Ja. Afgelopen uh, zaterdag, of nee, afgelopen dinsdag is mogelijk er een... Mogelijk hospice in Zandvoort, als ik je mag onderbreken. Ja, mogelijk ja, hospice in Zandvoort. Ja, ja, ja, ja, in Haarlem is er alleen natuurlijk. Ja, dat is toch niet. Uh... Um, even klein, een klein beetje geschiedenis. In december 8 2018 begon Alice uh, Hem, Hempenius, Hempenius met een ja. handtekeningactie. Alice, ja. Ja. En daaruit is eigenlijk de eerste motie over een hospice in Zandvoort ja. ingediend door ja. de Partij van de Arbeid, door jou. Ja. En we zijn nu... Het bleek dat uh, het palliatieve zorg en de ziekenboeg uit Zandvoort zou verdwijnen ja. en in de Bodaan uh, terugkomen voor de verbouwing van het huis in de Duinen, maar daarna ook niet meer op Zandvoort uh, terug zou komen. Okay. Ja. Daar was echt uh, vanuit de bevolking ook heel veel bezwaren ja, tegen. Ja, zeker. Maar we zijn nu uh, nou ja, bijna vier jaar verder. Hè? Ja. Uh, hoe staat de vlog er nu voor? Ja, nou, er is, er is, er is na, aan de hand van die motie, die is trouwens unaniem toen uh, door de Raad zijn aangenomen. Want we hebben gevraagd uh, terugkeer van die palliatieve zorg in het huis in de duinen. En die ziekenboeg ook. Die hey, ziekenboeg is voor mensen die tijdelijk even uh, niet, niet, niet thuis kunnen, kunnen wonen. zorg heet Logierzorg, dat eigenlijk uh, Ja, ja spijt, Er is, zijn ja, allemaal goede. Ze dat dat maar zeg maar, de ziekenboeg. Uh, is zo'n algemene term. Uh, Logeerzorg vind ik daar ook wel een hele mooie. Uh, en dan... Uh, uh, daarnaast... gaat het ook om, een, om hospicezorg. Hospice hm. is natuurlijk de... Ja, vind ik de meest ultieme vorm... om in alle rust je laatste uren... door te brengen. Dagen dagen, ja, ja, ja. Uh, weken, soms ja, maanden, soms, maximaal ja, drie maanden. Okay. En uh, uh, Hospice Haarlem, daar, uh, daar was ik in contact uh, me mee gekomen. Uh, nou, die, die doen dat gewoon fantastisch, alle hospices trouwens. Die draaien namelijk helemaal op vrijwilligers. En dat betekent dat als mensen binnenkomen, dan, euh, nou ja, dan ontstaat er een vorm van rust. Ze kunnen alle zorgen achter zich laten. Hoeven zich niet groot te houden voor de familie thuis. Hm. En, die, en, die, en nou, vaak ontstaat er zelfs even een, een soort euh, opleving en een soort. Euh, en dat wordt een hele plezierige sfeer en omgeving om, euh, nou ja, om daar naar je ja, reis te je beginnen. Laatste, ja. Ja. Ja. Uh, in augustus 2019 komen we. Dat waren dus twee dingen die ik vroeg in ja. de eerste motie. En diezelfde twee dingen heb ik eigenlijk weer gevraagd in de tweede motie. En je vroeg, is er dan niks gebeurd? Ja, er is wel wat gebeurd, want aan de hand van die eerste motie... heeft de wethouder onderzocht, uh, contact gezocht met Hospice Haarlem... en ook met Kennemerhart uh, over het huis in de Duinen. Uh, nou, Kennemerhart gaf al snel aan... Uh, want de, de, de petitie die was volgens mij echt voor door, de, door een paar duizend mensen ondertekend... Uh, dat ze toch bereid waren om die palliatieve zorg... en die, uh, die, die logeerzorg weer terug te brengen. En Hospice Haarlem heeft samen met de gemeente gekeken: van, hebben, we een, uh, hebben we een kans om hier een extra vestiging op te zetten? Ja, want Hospice Haarlem is, is erg druk, hè? Erg ja, druk. Ja. Maar toen de tijd was, uh, uh, eigenlijk, het, het, het, het sterven in een hospice hier in Zandvoort nog niet zo bekend. Mm -hmm. Uh, wat ook niet bekend was, is dat, dat je bijvoorbeeld vrijwilligers thuis kan krijgen vanuit de hospice om je te helpen. Dat is helemaal fijn als je bijvoorbeeld mantelzorger bent, die willen even boodschappen doen. Ja. Dat, maar ook dat zijn professioneel opgeleide, maar wel vrijwilligers. Die je dan ondersteunen. Nou, dat laatste is ondertussen goed geregeld. Je kunt hier dus voor het echt beroep doen op de vrijwilligers van hospice Haarlem. Uh, maar het is niet gelukt om een vestiging echt op te zetten. Ja, dat heeft ook te maken met, en dat klinkt misschien gek... maar het moet ook een bepaalde economische balans zijn. Mm -hmm. Want het wordt allemaal gefinancierd door zorgverzekerheid, et cetera. Ja. Dus eerlijk gezegd gaat het dan om hoeveel mensen gaan er dood in je omgeving. Nou ja, op dat moment uh, was de inschatting dat de behoefte nog niet zo groot was... Maar ondertussen is de wereld wel even veranderd. Want in het harmsdagblad Dagblad stond uh, 14 mei uh, of 13 mei... dat uh, Hospice Haarlem... Uh, zo'n 120 mensen verblijven daar jaarlijks. En ze hebben hetzelfde aantal nu... Het afgelopen jaar niet kunnen, kunnen plaatsen, terwijl daar wel behoefte ja. aan was. Ja. En dus ook de andere hebben het eigenlijk in de, in de regio, die zitten vol. Eigenlijk te druk is ja. het. Ja, nou ja, ja, het is de behoefte wordt groter. Dat is ook logisch, hè? We worden allemaal ja, ja. ouder en er zijn heel veel alleen gaande. De mensen die alleen zijn thuis, ja. die. die... Die, die vinden het helemaal hm. fijn als ze ja. dat kunnen regelen. Maar jij had het ja. net over die motie die is af, ja. dus afgelopen dinsdag is aangenomen. Ja, unaniem. unaniem. Maar nou er was tussendoor was er ook nog een, een voortgangsmotie. Uh, nou, dat in, was, het, in, dat was in augustus 2019. Uh, nou, dat was een rapportage van, de, van het college. Wat ja. Ik heb eerst gevraagd om een plan voor aanpak en een onderzoek. Uh -huh. nou ja, het goede nieuws natuurlijk, de hospicezorg en palliatieve zorg terug... En vervolgens zijn ze aan de gang gegaan met, met Hospice Haarlem. Dat is niet gelukt. Um, maar ze zouden het wel blijven monitoren. Ja. Nou, En dat is dan nu het moment om te vragen. Van, hoe zit dat dan? Eh, want dan moeten we nu, als, ik, als blijkt dat Hospice Haarlem zo'n vraag heeft... dan moeten we wel doorpakken. Mm. En tegelijkertijd had ik weer contact met Alice en Penius... Eh, over het huis in de Duinen... Want dat is nu klaar, dat wordt 16 juni geopend. Maar er is geen ziekenboeg en er is geen pailletieve nee. afdeling. Nee. Dus dat was eigenlijk wel even schrikkelijk. Ja, dat begrijp ik. Ja. Dus ik ben naar de wethouder gegaan een paar weken geleden. Wethouder en Bluis. Van, uh, wethouder Bluis. Van hoe zit dat? Nou, ze had hij, daar ga ik even uitzoeken mm. hoe dat zit. Dus zij vertelde inderdaad ook dat hij ondertussen al gesprekken gevoerd had. Mm. Daar ben ik al blij mee. Ja. En nu ook de, hoop ik van harte dat we met elkaar een hospice op kunnen zetten. Mm. Dat lijkt mij... Voor Zandvoort, we hebben heel veel uh, senioren en uh, veel mensen die alleen zijn. Uh, voor mij lijkt dat het hartstikke ja, mooi. Ja, dus ja. de antwoorden van uh, Bluis stemmen jou hoopvol, zeg maar. Nou, hij heeft nu een opdracht van de... Ja, hij heeft een opdracht van, van, de, de, van, de, raad, van de raad, maar goed, dus, dat was vier uh, jaar geleden eigenlijk ook al. Maar... Uh, ja, maar hij is niet verder gekomen, omdat dat blijkbaar die exportatie, die ja, ja, met de ja, hospice ja, niet rondkwam. Ja, ja. Dat, ja, dat, dat, dat, daar moet je je als raad aan in schikken. Mm -hmm. Als ze zeggen dat kan niet om, uh, om, om een aantal uh, redenen. Maar er, is, er ligt wel een afspraak om samen met elkaar te kijken naar de toekomst. Dan ben ik wel verrast als ik uit de krant lees dat er zo'n vraag is. Ja, maar goed, als hij dan zegt ik ga er weer mee aan de slag. Nou, dat is, dat is ook de bedoeling ja. van zo. Wij moeten opletten, hè? Als absoluut. Plaats. Nee, ja. jullie zijn controleren het orgaan, hè? Ja, dat dus, is absoluut ja. zeker. Jij noemde ook uh, eventueel uh, wat andere mogelijkheden. Uh, bijvoorbeeld dat huis in de Kortverlorenstraat. Uh, de, nou ja, kijk. Nou, ja, goed. Niet, wij gaan natuurlijk niet... Nee, niet de over... Land, uh, de nee, begrijp ik. Het maar... is niet, niet zo dat de gemeente dat even aankoopt... en daar een uh, hospice in... Dat zou uh, mooi zijn. Dat zou ja. mooi zijn, hè? Maar volgens mij... Hadden we het geld maar, hè? Derde, dat is <laughs> niet zo. Als ik kijk naar de exploitatie van Hospice Haarlem... die hebben veel donateurs... En dat soort zaken. En de, de, het gebeuren zelf, de organisatie, dat wordt gefinancierd door die zorgverzekeraars. Ja, ja. Zo, een zorgbalans is daarbij betrokken. Maar als, Aard, artsen worden ingevlogen, zo. Ja, als het allemaal rond is, wat, hoe zit dat dan met de tijdspannen? Wanneer kan het operationeel zijn? Ja. Hoe lang duurt dat? ja Kijk, dat hangt helemaal vanaf wat voor soort pand je vindt. Ja. En wat ik zei net, Hans, over. Ik, ik rijd natuurlijk heel vaak over Kosteloorstraat met mijn fietsje. Kosteloorstraat 99. Ja. 90 staat al ja. heel lang prachtig pand. Ja, ja, ja Ik weet ja, ja. niet of, het, of, of ik het helemaal juist heb, maar volgens mij zit daar een soort. Uh, uh, dat het een gemeentelijk monument is of iets dergelijks. En dat betekent ja. dat je het qua bewoning... er zit heel veel tuin voor. Ja. Mensen en achter ook trouwens. Ja. Uh, heel veel tuinen achter, tuin ja. voor vinden ze. Mm -hmm. Maar wie weet, is dat nou zo'n soort... het is meer een suggestie. Ja. Zo'n soort pand ligt ja. natuurlijk op een perfecte plek. Ja, dat moet dan allemaal verbouwd worden. In, in en, alle en, rust. Ja. Uh, ja. Nou, en dat moet aan de binnenkant even wat... Nou, ik weet niet of jullie wel eens in Hospice Haarlem nee. geweest zijn. Nou, is nee, echt, in Bergen ben ik een geweest. Een oude, oude notariswoning is het uh, volgens mij... Mm. Er zijn van die prachtige grote hoogkamers. Ja, ja. In het middengedeelte, ja, daar is een liftje. Het is, het is heel efficiënt verder. Maar die kamers die zijn licht. Die ja. kijken uit op mooi groen. Ja, ja, fantastisch. ja dat zou fantastisch. Dat, zijn, dat zou je iedereen ja. wensen, ja, toch? Ja, ja. Maar goed, dat, is niet, dat is niet 1, 2, 3 gerealiseerd, denk ik. Dat, nee, maar daarom niet. moeten we ook telkens vinger aan de pols. Dus op het moment dat we met elkaar afspreken, we gaan het monitoren en we komen terug als er een verandering is. Ja. dan vond ik het bericht in de krant wel een moment om tegen de, het college te zeggen: Nou, hoe zit dat? Zeker. Dus je gaat Bethouder uh, Bluis goed in de gaten houden. Wat, hoe het, ja, maar want dat houden ze vroeg allemaal. Ja, nee, dat doe je heel goed, Mike. Mike maar ma is het makkelijker voor jou als, als, als uh, uh, raadslid om dit soort initiatieven uh, op te pakken? Makkelijker in de zin van? In de zin van dat je heel veel mensen kent en dat je. Uh, oh, het, het, het, dat is het, ongelooflijk. Fijn. Ja. Ik bedoel, als je zo'n contact met elders bijvoorbeeld, dat zorgt ervoor dat je, dat je weet: van hé, hey, het is nog steeds niet uh, gerealiseerd. Ja, precies. En ik denk, want ik kom niet dagelijks in het huis en, daar, en Ik kom mm -hmm. er wel, maar dan denk ik: hé, hey, dit is een signaal. Met die signalen moet je het doen. Ja, ja, ja. dat is altijd zo. Ja, dat begrijp ik ja. je, je moet het doen met de signalen uit ja. de bevolking. natuurlijk. Ja, en je kan altijd een motie indienen, je kan altijd ja. op de agenda krijgen, ja. waarschijnlijk. Maar dit is dus. Precies ook de bedoeling van zijn ja, motie. Ja. Opnieuw agenderen mm -hmm. en een uitspraak ontlokken aan het college dat ze er weer mee aan de slag gaan. Ja, ja. Nou, dat is gelukt. Ja, dat is mooi. En, en uh, Bluijs heeft beloofd om voor de zomer uh, nog met een uh, voortgang nou, te komen. Ik wilde Heel? natuurlijk, uh, uh, wilde ik al gelijk een, een soort uh, rapportage voor het reces. Maar ik realiseer me dat dat nog anderhalve maand is. Ja. Maar hij komt in ieder geval terug met hoe ver staan we. Want, ja, ja. Ja, nou, ja, dat heeft hij beloofd. Nou, dat is ook, want anders zijn we weer in september. Ja. En weet je, zo is er altijd wel wat. Tuurlijk uh, wel. En ik ben, Iedereen heeft de druk, dat snap ik ook allemaal. Ja, ja. Maar we moeten vinger aan de pot. houden. Ja. Ja. Maar heb jij contact met mensen bij, bij huisartsen duidelijk dan? Hoe, bij bij Kennen mijn Hart? Uh... Nou, dat, dat liep via Alice uh, Hempen. Ja, ja, okay. zij, ja. uh, zij is natuurlijk uh, via, via de huisarts... Uh, Wenig uh, was ze. Ja, ...precies uh, ja. uh, vaak daar de, de ja. aanwezig. En zij ja. was ook de initiator van die petitie toen. Mm -hmm. dus, uh, dus, dus, dus wij hebben daar wel contact over. Ja, ja, ja. ja, ja. Nou ja, goed, we moeten afwachten hoe dat uh, zich verder gaat ontwikkelen. Het is in ieder geval een goede zaak dat er over gesproken wordt en dat er naar gekeken wordt. Dat het college daarmee uh, bezig is. Dus, een initiatief. Uh, nou, dank wel. Ja, wat dat betreft, uh, uh, nou alleen maar positieve dingen. Uh, ja, ja. Op ja. Dit ik hoop moment, van harte hè. dat we dit voor Zandvoort kunnen bereiken. Dat zeker. hoop ik ook. Ja, ja. Ja, ja, ja. Want een plaats van 18.000 uh, inwoners, ja. hoeveel hebben we er nu, weet ik veel 70. Ja, ze dus uh, Ja, die mag toch wel zo'n hospice hebben lijkt me of ja. niet. Ja, Hoe, nee, ik had, uh, in Maar het bekend maakt onbemind. Hè? Als in het ja. verleden was het bijvoorbeeld niet eens uh, uh, duidelijk dat je bijvoorbeeld dat soort vrijwilligers ook kon, mm. kon vragen om uh, thuis te komen. Ja. Dus dat ja. is wel, die bekendheid hebben wij gezegd. dat moeten jullie opstarten. Ja. Ja. Niet alleen bij... Uh, bij de bevolking zo, maar ook bij de huisartsen en zo is uh het -huh. goed doorverwijs. Had nou, ja. uh, je wekker, hè? We hebben een ja, nee. We hebben een bel aan druk op een keer oh. <laughs> uh, Goed, nou hartelijk bedankt, Mike nou, voor jouw Nou, Heel veel su su nou, met succes, succes met dit. Uh, ja, en, ja goed. We uh, maken er een mooi weekend van. We gaan luisteren naar Crosby, Stills, Nels en Jong. Altijd dat? goed. Altijd nee, jong niet hoor. Nee, jong, jong was thuis. Blackbird. <laughs> Goedemorgen. Hey, Gerard. goedemorgen. De eens. Kom. Welkom. Ja, Kom. op de radio. Like birds singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. Heer zes, ja? Anneke is jouw sister. All your life. Anneke. You were only waiting for this moment. To the right Het gezang van uh, Cosby, Stils en Nes. Jong deed hier uh, niet aan mee. Nee, die is uh, dat, dat ja, weet, ik weet niet. klopt. Dat dat uh, maar ja, Blackbird, prachtig nummer. Ja, dat we niet weten. Inmiddels, ja. inmiddels is ja, ja. aangeschoven Gerard Scholten, uh, ja. boswachter in de Amsterdamse daar, hè? nog steeds. Ja. Ja. nog een raatje. We hadden dan het net ongeveer Ja, dan moet je stoppen. Dat zou ja. wel jammer zijn voor de ABD. Of niet? Ja. Ik, ik, ik, dat afbouwen, dat valt eigenlijk ook al niet mee. Nee, dat, nee. Je, dat kan me voorstellen. Ben je nu je opvolger aan, aan het inwerken, of niet? Ja, nou, het ja? is wel heel leuk om dat te zeggen. Mm -hmm. We hebben nou ook een leerling boswachter hier uit Zandvoort. Oh, wat okay. leuk. Een, een vrij bekende naam is het. Uh, Keuren. Uh, Bluis. Oh, Bluis. Nou, nou, ja, dat is, ja, is Keur, ook een bekende, ja. kan allemaal, <laughs> ja. maar Bette Bluis. Dus die, uh, wat leuk. Ja, leerling boswachter bij ons. Ja, ja. ze komt eigenlijk is er Uit de café familie? Uh, van Ghetjan, weet Van wel? Uh, uh, ja, ja, ja, ja. ja. Dus die, uh, dat is, daar is het een nichtje van. Oh, wat ah. leuk! Guus dus dat, dat de vader. Uh, ja. En, en. Dus uh, ja, daar ben ik heel blij mee. Ja. echt, uh, iemand, ja. Ja, uh, echt, echt iemand van de natuur. Nooit in de ze gezeten, Een bijzondere, groot stuk land. Wat, wat, wat, waar, waar wij met z'n allen gebruik van kunnen maken. Ja, is, ja. Dat is heel bijzonder eigenlijk. Die, die, die 3400 hectare ja. Amsterdamse waterleiding. Daar, enorm. Ja. Enorm. Ja, dat ja. is... Daarom wordt er ook heel veel gebruik van gemaakt. 1,4 miljoen is de laatste telling je aan recreanten. In één jaar? In één jaar. Maar je hebt duimverslaafd. hè? Ja. Dus die komen elke ja. dag. Ja. Zeg maar. Zeker ja, ja. Ja. Dus ja. Uh, ja, wij kwamen er al twee keer per week. Ja, leuk. Ja, ja. En dan loop je van de Brede straat ga je er dan in. Ja. Weet je? En dan kom je helemaal tot het uh, En dan ja. uh, loop je via uh, Zandverslaan weer ja. terug. Ja. Een hartstikke goed rondje. Nou, het is in ieder geval een prachtig gebied, Gerard, Wat, ja. hoe gaat het er momenteel in de Waterleenduinen? duinen? Ja, nu? Ja, prachtig. Ja, nu is het op mooiste. Ja, ja als ik, je he? nu ja. gaat ik zou iedereen bijna verzand voor het houden Hoeveel duizenden inwoners hebben we hier Ja, En uh, daar moet je eigenlijk naar de duinen gaan. Want, Al die meidoorns ja. in de bloei. Ja. En ja. Er daar staan er duizenden van en dat ja. is dat is gewoon die zijn net of ze allemaal uit de lucht zijn komen vallen in, in, in het landschap ja, staan precies. ze een uh, volop zang van ja. de van de vogeltjes, ja. want het uh, broedseizoen is druk bezig. En, wat wat kost het? 1,50 euro voor een uh, voor het toegangskaartje. Je kan ook online kan okay. je dat bestellen. Dus je kan er ook bij de breedrode in. Ja. of bij Tilaan en Spat. En een jaarkaart, dat kost eigenlijk helemaal niks. Dus dat is 10 euro per Oh, want ik dacht ja. anders wordt het wel duurder. Als je elke dag komt, als je verslaafd bent. Ja. dan moet je elke dag 1,50 betalen. Ja, maar zo is het nee, niet. Nee nee, Goed, nee, nee, Dan betaal je dan gewoon. Dan wordt het opeens 10, 10 euro. Ja, ja. en pas vanaf je 18e jaar. Hè. Daarvoor ja. is het gratis. Okay. om de jeugd ook een beetje achter de computers weg te trekken. Ja, en ja. gaan lekker in de duinen zitten. Je ziet best veel uh, jonge mensen. Uh, ja. Ja. Met families, ja. lopen. Ja, Goede ja. zaken hoor. Goeie goeie zaken, zaken. Ja. En ook uh, cultureel uh, of uh, multicultureel uh, ja. um, steeds meer. En ja. dat is in de, in de coronatijd uh, echt toegenomen. Ja, die gaan er, Oh natuurlijk, ja. Die, die komen daar mensen met grote groepen lekker, ja. lekker picknicken. Ja. En uh, dat mag allemaal natuurlijk. En mijn vader kwam er altijd met schoolkinderen over, over dat vliegtuig. Oh ja. Dat, wat daar uh, dat is oh, een vliegtuig ja. neergestort ja. ja. In de oorlog. Met, met vliegtuigen in, in de Halifax. Ja. ja. Ja. ja, en ging je dan ging hij erover over vertellen? Oh ja. Ja, heel ja, grappig. Ja, daar komen we nog elk jaar. Hè. 13 april is hij neergestort. En dan komt School de Duinroos. Die ja? heeft hem oh, uh, goed. geadopteerd. En dan komt er ook uh, de, de, de, de, de, de trompetblazer. Oh ja? Uh, de Las Postblazer. Oh, oh, nee. uh, Boni Rietveld. Okay. En uh, helemaal in het in het kostuum. Als en, eerbetoon. Uh, ja, als eerbetoon. En mooi. dan uh, gaan ze het Wilhelmus zingen. Eén, compleet in ieder geval. Ja. En uh, het Engelse volkslied. He, want die, ja. Uh, ja, er waren Engelse, veel Engelsen... die in dat vliegtuig zaten. Die omgekomen waren. Ja. Dus dat is altijd nog mooier dat, dat er is. Absoluut, ja. zeker ja. weten. Ja. Hey, Gerard, ik wilde het... Uh, want alles staat in bloei nu. Maar uh, ik wil het even over de dieren hebben. Want ik lees hier in het blad Struinen. Een mooi ja? blad. Ja. He, de lente-editie van Struinen. Ja. Uh, in de om Amsterdamse waterlijnduinen duinen lees ik ook dat de konijnen weer eventueel terug. Komen. Er, staat een, er is in Nederland onderzoek gedaan naar de herintroductie van konijnen. En de eerste proeven zijn gestart. En Waternet onderzoekt of het mogelijk is deze nuttige gravers en knagers terug te brengen in de AWD. Ja. Maar die waren er toch al, die konijnen? Ja, of niet? Maar dat staat hier ook ingeschreven. Het ja. gaat ja. Uh, uh, enorm achteruit. Enorm. Oh ja. Het is dan nooit zo laag geweest, zo hard achteruit Ik gegaan. Niet ze weer een beetje opkwamen, of niet? Nou, kijk, wij hier in Zandvoort, daar lijkt het op. He, want de zeereep en hier in de duinen aan deze kant heel typisch ja. daar heeft die, die ziektes hebben daar niet zo veel invloed op plaktematozen heb je ja die ja. vhs ja. virus dus, uh, dus uh, maar in de duin zelf, ze hebben altijd van die telrondes, net zoals we dat doen bij mm -hmm. de dam tellen. Uh, en die telrondes, die zijn al jarenlang dezelfde ronde, dezelfde paden. Het is nog nooit zo laag geweest als dit jaar. Oh. Dus daarom dachten ze, in andere gebieden is het ook, uh, kennen we duinen ook al, ja. herin, in, in, in introduceren ja. van... Uh, Want bij de golfbaan hebben ze er last van, lijkt me, uh, hoorde ik. De, de, de worden, we kennen maar. Bij de Kennemer, de aan oh, okay. de Kennemer. Ja. Dat ze daar worden afgeschoten. Daar heeft de Partij van de Dieren nog ja. geprotesteerd. Ja. en weet ik het allemaal. Ja. Maar, uh, maar een herintroductie is wel nodig. Of nodig, maar... Ja, hard nodig maar. Het is, op zich. Het is goed. En Wat doen ze er precies in de, zeg maar, in de duinen? Nou, het het, het, Ze graven holen. Ja, ze, het, en ze vreten en vreten wel. ook de verruiging weg. Hè? Want, ja. Uh, ja. Ja, ja, daar hoor je het niet elke dag, hoor je het tientallen keren over die stikstof, wat hier naar ja. beneden dwarselt, ja. overal in heel Nederland. En waar we wat aan moeten doen. Het is net of het alleen hier is. Ja, het is net of het alleen in Nederland is. Ja, nee, je, het is, als je de grens over gaat, is het over oost oh, Ja, net zo erg. En in sommige ja. landen nog veel ja, erger. Natuurlijk. Die kijken ja. nergens naar. Uh, dus dat vreten ze kaal. Mm -hmm. De verruiging, het gras, hè, dat fijne gras okay. vooral, vinden ze heerlijk. Ze graven heel veel. Dus het kalkrijke, het kalkrijke zand graven ze boven. Waardoor je weer de bijzondere uh, duinplantjes. Zoals bijvoorbeeld de duinviooltjes. Mm -hmm. uh, die, die krijgen dan weer een kans. Maar ja, als, als ze niet meer graven... en als ze ook niet meer... Uh, die konijnenkeutels allemaal... Ja, dan, dan, dan, uh, ja, dan komt dat niet meer. Nee. Nee. Nee. Dus dat gaat steeds meer achteruit. Ja. Dus dat is... Uh, ja, daarom... dat is wel heel bijzonder, die herten... Die graasden ook enorm en die uh, uh, veel te veel natuurlijk, daarom hebben, beheren we ze ook. Maar het mooie was wel, doordat ze bepaalde paden liepen, kreeg je wel een verstuiving. Ja, ja, ja. En dat is wel ja, weer goed ja, dus, ja, ja. Van, van, van die herten. Net zoals wij in de zeereep hebben gemaakt, hebben we ook een stuk of zeven van die ja, duinkuilen gemaakt in mm -hmm. de zeereep. Zodat de zuidwestenwind, die blaast dan... Die blaast dan zeg maar uh, uh, het, het ja, kalkrijke zand over, uh, over het landschap. En daar komen dan weer uh, ja, extra, plantjes uh, ja, extra op. Uh, ja. ja, begrijp ik. Wel, uh, even over de herten. Want ik begreep dat uh, het hertenbestand op dit moment op een, op een goed niveau zit. Van... Nee. Nog niet? Oh, ik dacht het. Nee. Uh, nee. met het afschot. Het nu. Nee, we, al... gaan, we gaan wel goed. Hè? We gaan de goede kant op. Ja. Elk jaar weer opnieuw. Maar, uh, zeg maar de laatste telling is rond de 1900. 1900? Ik dacht er uh, op een gegeven moment 800 waren of ja, zo daar moet we. Dat is uh, een streefgetal. Gebruiken mensen wel eens dat getal. Dat is ook goed. Maar het is niet wil niet zeggen dat het nu zo is. Hmm. Van 1900 moeten we nog die stap maken naar de 800. Dus er moeten uh, ook komend uh, vanaf 1 november weer, weer ja. afschot plaatsvinden. Ja, en, en, ja. En, uh, en misschien wel eerder als dat mag van het... Uh, Provincie. Ja, ja, provincie. Ja, provincie. Uh, ja. Dus uh, nou, we hopen dat. En dan. Je merkt nu trouwens al. He, vooral als je er elke dag bent, zoals een boswachter. Ja. Zie je toch al meer weer de bepaalde plantjes terugkomen. Ja. Mm -hmm. Daar zijn we al, uh, al, al heel blij mee. En dat de liguster bijvoorbeeld niet zo erg opgevreten wordt. Of, uh, of, of, of dat slangenkruid of ossetong. Je hebt allemaal van die duimplantjes. Mm -hmm. die we al jaren niet meer zien. Maar dat, kunnen we, dat ontdekken we dan... doordat wij bepaalde gebieden hebben afgesloten. En daar zie je dus veel meer... die planten weer ja, opkomen ja, ja, waar de herten ja. niet bij komen. Dus ja. het zaad... en de plantjes zitten er nog wel. Dus, dus als we zo doorgaan... met het beheren van die damherten... krijgen we in de toekomst... nou zeggen over twee, drie, vier jaar... weer een prachtig evenwicht. En dan krijgen de orchideeën, de panacea... We krijgen al die planten weer een, weer een kans. Een nieuwe kans. Het is wel heel... heel uh, uh, uh, complex beroep eigenlijk, hè? Ja, ja het is onvoorstelbaar. Iets... Ja, je... ja, wat je allemaal moet weten en ja. Moet, ja. moet doen. Nou ja, wat ik, wat het... ik nu hoor al... is, ja. uh, is ja. uh, al heel bijzonder. Ja. En dan is het... kijk, dan, dan heb ik het toch ineens over het handhaven. Hè? Dat is zelf ook... we zijn handhavers, ja, dus, buiten gewoon... Maar opvoeringsambtenaren. En... Het inwerken van een, een, een nieuwe boswachter... hoe, hoe lang duurt dat? Nou, je moet, je moet inderdaad uh, voldoende vooropleiding hebben. En dan moet je de middelbare, minimaal de middelbare postbouwschool doen. Die is mm -hmm. ook vier jaar. En dan krijg je nog allerlei cursussen over uh, bijvoorbeeld jacht, jachtdiplomen. Dat is dan niet om zelf te gaan schieten ofzo, mm -hmm. maar je moet wel weten hoe denken ja. en hoe leven bijvoorbeeld konijnen, reeën, ja. hetten. Ja. En uh, dus. Eigenlijk wil je het goed in je vingers hebben. veel willen alle puzzelstukjes goed gevallen zijn. Zo ja, noemde ik dat altijd. Dan duurt het wel vijf tot tien jaar. Voordat, voordat je, je het een beetje echt in de, in de, in de vingers hebt. Op jouw level zit. Ja, ja, ja. nou ja. ja, ja. En, en, dan, en, en dan moet je nog... Je moet, je moet van mensen houden. Hè? Ja. Want als je niet van ja. mensen houdt, want ja, dat zei ik al, 1,4 miljoen mensen, ja. publiek, en die Bijzonder. hebben altijd Als ik mijn rondje rijd. nou joh, ik, ik schiet niet op. Dan, hand omhoog, ja. ik wil daar ja. wat vragen. Boswachten, ja. waar zitten de vossen? Ja. Of, uh, ja. Ja. Ja. Wat is dat voor vogel die ik steeds hoog gier in de lucht? Nou ja, niet, nou, niet alle mensen zijn even vriendelijk natuurlijk. Hè? Als jij iemand aanspreekt dat hij ergens uh, niet mag lopen of zo. en ze worden agressief, dat zou je ook wel ja. meemaken, of niet? Ja. Dat, ja, hoor je, dat hoor je en ook regelmatig. Gelukkig, bij ons valt het dan nog mee. Hè? Want wij hebben geen open fietspaden nee, of zo. Nee, nee. Het is toch een een beetje afgesloten gebied. En iedereen die er komt. Nou, niet iedereen moet ik zeggen. Maar verder weg de, de meesten. Die houden van de natuur. En die, ja. en die, en die gedragen zich gewoon netjes. Ja. Je ziet ook bijna geen vuil liggen. Hè? Nee, bij ons nee, uh, mensen die Want raam, je mag ook struinen. Ja. Je mag ook van de paden ja. af en zo. Dat mag ja. allemaal. Ja. Ja. Ja, en ja. Dat is het mooie en, ervan. Uh, en als ze ja. als als daar... Kijk, daarom... Dat heeft ook wel weer nadelen soms voor, voor bepaalde verstoring van dieren. Uh -huh. Maar als ze zich daar netjes aan afstand houden en zo. Ja, dan, ja. Uh, dan zijn wij ook tevreden. Ja, wij lopen vaak mee ja. met uh, Joker Bijs. Ja, natuurlijk. Uh, Joke Joker weet natuurlijk ja. ook heel veel van, van, van, uh, ja. van alles wat daar bloedt en groeit. Die ja, en, en, doet dat al jaren. Ja, ja. ja. ja. leuk ja. hoor. Ik, ik, ik, ik, ik had hier een klein doosje mee. Oh. Zie je dat? Ja, ik zie het. Heel klein. De doosje ik komt uit Peru. Dat oh, wat leuk. Was zo. Mooi maar beschuldigd. Daarin, Zit er een konijn in. Nee, daarin, nee. Die tover ik er zo uit. Hè? Nee, want ik had, het net, ik had het net even over die zwaluw. Kijk, kijk nou. Dit is een van prachtig een libel, vleugeltje van een libel. Ja, dat dacht wel. En ja. wat gebeurde me van de week? Ik, ik liep gewoon lekker door de duinen heen. Uh -huh. en, uh, wat praten over het zwarte veld heen. En dan zag ik die gierzwaluwen. Maar die vliegen in de lucht, die eten in de lucht, die paren in de lucht, die doen alles in de lucht. En ze pakken ook de libellen, die, die jagen op libelles. Daarom ja, kunnen ja. ze zo verschrikkelijk hard. Hm. En dan eten ze zo'n libellen op. Maar voordat ze hem opeten, knippen ze eerst die vleugeltjes eraf. Oh God. En die dwarven ja, dan naar beneden. En dat schittert dan soms in de zonnetje. Het valt daar nou naar beneden. Ja, ja, ja. En je ziet hier Mooi, zelfs he? aan, ja. dit vleugeltje. Uh, het is net zo'n. Zo'n herfstblad, he, die ja, helemaal, ja. weet je, die je wel eens op de grond ziet liggen. Want je ziet zomer. zelf die happeruiten eruit, hè? Van die gierslaan. Ja, het lijkt wel of alle primaire kleuren erin zitten: blauw, en ja, rood. Ja, het schiet ja, het. Uh, ja. Daarom zag ik hem ook vallen. He. En uh, nou die die, die zien we hier ook allemaal als je lekker achter ja, in de tuin ja. zit. Je hoort ze gieren, geersvaluwen. En je ziet ze met die sikkelvormige vleugels hmm. boven Zandvoort vliegen. Ja, prachtig, dus ik prachtig. denk dat wilde ik nog even vertellen. Nee, hartstikke mooi. Ja, leuk, heel leuk. Maar ik wilde toch even over een ander liefdier hebben. De wolf. Um, ja, nou ja, daar zal je wel ook wel eens vragen over krijgen. Maar er is in, in juni 2022, een jaar geleden is er een, een studie geweest van de Universiteit van uh, Wageningen. En daar wordt het dier genoemd, de wolf genoemd... dat is een van de mogelijke oplossingen voor het proble probleem... van de overstekende damherten uit de Amsterdamse waterleiding Duinen... en het Nationaal Park Zuid-Kennemeland. Ja. In verband met die aanrijdingen op de zeeweg, et cetera... Uh, kun, jij, kun, je, kun je dat beamen? Dat, dat, dat het goede zaak zou zijn als de wolf hier. Want er zijn er nu zo'n 30, 35 in Nederland. Hè? Ja. En uh, het kan natuurlijk zijn dat ze deze kant op komen. Ja. Ik kon niemand bang maken, maar dat zou kunnen natuurlijk. Ja, dat zou kunnen. Ze moeten wel door, door Amsterdam heen zien te komen dan. Ja, nou ja, dat... pas stoplichten maar. <laughs> ja, dat is... Of ze moeten over die dijk heen komen. Hè, bij, uh, en, wat is dat? Lelystad, Enkhuizen. Ja, ja. Dat zou nog eerder kunnen, bijna, zou je zeggen. Daar komen ze ja, ja. in West-Friesland aan. Ja. Nou ja, daar, daar, daar zijn we geboren zo'n beetje in die ja. hoek. Hè. Dus uh, dat, ja. dat, daar hebben ze ook meer ruimte. Uh, de Amsterdamse waterleidingduinen op zich is eigenlijk te klein. Ja. Voor, voor een wolf al. 3400 hectare okay. lijkt heel groot. Is ook heel groot. Maar voor een wolf is dat te klein. Te klein, ja. Het, ja, het probleem damherten oversteken, dat hebben wij niet. Mm -hmm. wij, nee, dat klopt. Wij het is meer van Kennen we duinen Ja, uh, Kennenbeduinen. Ja. Ja. heeft dat wel. En die is ook groter. Mm -hmm. Dus dit, dat het zou kunnen. Um, nou, het wordt nog wel een dingetje dan. Als hij mm. wel zou komen met dat struingebied van ons. Weet mm. je, Ja, ik denk dat mensen dan nog wel... Uh, de wolf die schrik van de mens en de mens schrik van de wolf dan. Ja. Eh. En ik denk dat het schrik van de wolf ook weer. Ja, ja. ja, ja, want dat, ja he, maar die, zeker dat, die, dat die, hij gaat zeker naar een aantal, uh, als zou dat zo komen, ja. wat het ja, wegvangen. Dat, ja. is, maar niet alleen het, ook, ook, ook andere dieren. De schapen, uh, uh, reen, ja, absoluut, ja. ja, schapen. Maar zie, zie jij het gebeuren dat, dat, dat die hier nou, ecologen, zou kunnen komen? Ja, Hebben jullie het er onderling wel eens over ja, ja, ja. ja, ja. Het is, ecologen denken dat hij hier uh, dat die in Noord-Holland toch over een paar jaar ook is. Oh ja. ook is. Ja. Ja. Ja. Ja. En als hij in Noord-Holland is, dan komt hij natuurlijk naar zijn natuurgebied. Ja, dat dat ligt eraan aan welke kant van het van ja. de Noordzeekanaal is in. Ja. Als eerste. Maar hier onder het Noordzeekanaal is hij natuurlijk al. Hij mm -hmm. heeft alleen maar, Hij kan ook via de, de, de duinen van uh, Dunea zeg maar, hè, langs uh, Zuid-Holland zo naar ons toe komen. Ja. Ja, via Den Haag, uh, ja, uh, ja, Noord-Noordwijk. Ja, ja, want daar heb je ook ja. hele plekken natuurgebied. Ja. Ja. Dus ja, het is... Nou, je, je, je hebt heel erg mensen, enorme voorstanders van de wolf en Mensen die neutraal zijn... Ja, ja. Ik, ben, ik ben neutraal. Laat ik het zo zeggen. Nee, van, ja. Uh, ja. Ik, uh... Tot nu toe gaat het ook allemaal goed... Uh, met, met de wolpen, behalve voor de boeren. Ja, dat vind ik het toch ja, wel. Ja, maar die schapen, dat is niet goed te Ik ben vanzelf van ja. boerenafkomst. Dat vind ja. ik toch wel heel triest hoor. Ja. Als je daar ja. Ja, ja, ja, zo... Ja. Hè, daar werk je hard voor. Mm -hmm. En uh, ja, dan moet je er wel wat aan gaan doen natuurlijk. Ja. Dan moet ja. je uh, schrikdraden. Mm -hmm. uh, uh, ja. ja, je moet bescherming... bewaking ja. voor, je, voor je schapen. Dat kan allemaal. Maar ja, het kost natuurlijk heel veel geld. Ja, heel veel ja. geld. Ja. En heel ja, veel inspanning. Ja. heel veel emotie. Ja. Dus, nou... We wachten gewoon weer af. Ja. Ja. Maak jij het nog mee, denk je? Ja. Je werkt nog een ruim een jaar? Ja, ja in dat jaar niet. Dit jaar niet, nee. Daar durf ik, nee. ik heel veel op te zetten. Nee hoor, dat gebeurt. Nou, Zeg nog maar één keer waarom mensen naar de, naar de waterlijn... moeten komen, juist in deze tijd. In de ja, momenten. in deze tijd is het eigenlijk de mooiste tijd. Wat ik al zei, die, die ja. bloeien... Niet, niet alleen die meedoers, maar ook de viooltjes zijn aan het bloeien. Uh, je ruikt de kamperfolie bijvoorbeeld in de duin. Uh, je, Heerlijk. Mag, je mag struinen bij ons... Ja. En uh, je hoort alle, de nachtengaal. Hoor je nog steeds volop zingen. Want oh ja. het mannetje hoopt nog steeds wanhopig. De laatste mannetjes ja, op een ja. vrouwtje. <laughs> hè, dan pas houdt hij op. <laughs> dus nee, dat is één groot genot voor je, voor je, voor je, voor je reuk. Ja, ja, hè, voor je zin. Ik had, voor, ik ik voor had je één ogen. vraag. Nog. Zou je het water wat in de waterleiding. Uh, is, het, het is zo helder. Ja. Zou je dat kunnen drinken? Nee, want nee? er zitten. Kijk, die bacteriën, de virussen zitten er nog in. Ja, ja. Dat zie je, die zie je niet. Nee. En die worden pas in de waterfabriek. Dat okay. is op Leiduin worden ze eruit gehaald. Ja, ja. Ik moet eerlijk zeggen, persoonlijk doe ik het wel... Ja? Met een excursie. Dat doe ik een beetje stoer. Hè? Dat hoort, mm -hmm. geloof ik, bij een boswachter. Dus dat moet ik ja. een beetje, dan doe ik een heel klein handje. Schep ik eruit. En ik weet precies het punt waar hij het meest gezuiverd is door het zand. Ja, precies. En dan proef je gewoon proef je echt die grondsmaak. Hij heeft er zelf nog niet op kleur en smaak ja. gemaakt, het water. Nou, je ziet er nog goed uit, Gero. Ja. Dus Volgens ja. mij. Volgens mij. Ja. Dankjewel. je wel. Oké, hartstikke bedankt. Uh, dus allemaal naar de waterleiding ja. Want voor je het weet is het najaar met het burlen van de hertenweer. Dus, ja, oh, blijf euh, nou ja, ja. blij, het blijft één groot ja. feest in ja. de ABD. Hartelijk bedankt Gerard. Goed weekend. Ja, en, bedankt, bedankt voor je komst. Jullie ook. Okay. We gaan weer uh, naar de muziek toe van uh, Caro Emerald. Dat was uh, Caro Emerald met oh, oh, oh. uh, Liquid Lunch. Ik hoor een enorme brom. Ik weet niet waar het aan ligt, maar... Er, uh... Ja, nou, het is weg gelukkig. Maar volgens mij zijn we nog wel op de zender. Ja, Oké. Okay. Ja, je, uh, je moet de box even uitzetten. Want het uh, gaat over eten. En uh, we gaan het zo hebben over eten. Want uh, Erwin Hilbers uh, heel, heel is aangeschoven. Welkom uh, Goedemorgen. Erwin. Goedemorgen. En hij is de grote man uh, achter de Theo, Theo Hilbers. Hilbers uh, nee, het is Erwin. Oh, het is Erwin. Uh, en zijn Erwin, vader was Theo. Theo was vader. Ah, okay, ja, okay. En het gaat over de Theo Hilbers vismaaltijd. Want het ja, heeft nog steeds die naam he, van je ja, vader natuurlijk. Ja, dat klopt. Uh, die er al, ik denk meer dan 50 jaar geleden mee begonnen is. dat? Ja, dat klopt zo'n beetje. Heel lang gedaan. Dat was zo lang geleden. Ja, dat klopt. Ja. Tweede uh, vrijdag... In juni, hè? In juni, ja. ja dus dat is de vaste dag. vaste is... dag eigenlijk. En ja. dit jaar is al 9 juni... Ja. Dan is het weer zover. Dus het is uh, nog twee weken. Nog twee weken, ja. ja. ja, ja, ja. En uh, hoe gaat het met de voorverkoop? Ik heb geen idee. Oh, je hebt geen idee? <laughs> nee. nee. Ja, het, maar dat, op een gegeven ik, moment vol, vol is vol, hè? Ja, dat is, dat is waar. Ik, uh, ik breng altijd uh, een, een deel van de kaarten naar het wapenverzand. Ja, wapenverzand. Okay. Het grootste alsof... deel naar de bruno. Want het is gewoon, als, uh, ja. als je kaartjes wil halen, dan loop je automatisch naar de Bruna. Ja, 15 euro, hè? Uh, ja, en dat, uh, dat is eigenlijk in het begin, dan lagen ze door het hele dorp, had ik in. In ja. bars, restaurants... Dus nu heb je al. gewoon twee punten maar waar... Nu is het veel makkelijker. Ja, ja. uh, maar denk, je, loopt niet, in, je loopt niet even de Bruna in... om te vragen hoe ga gaat het? <laughs> ik, ik loop elke keer dat ik denk van... ik ga even vragen hoeveel er is. zijn. Ja. Maar nee, nee dat, daar ben ik bij gestopt... omdat ik, uh, ik heb gemerkt dat... Uh, als je gaat kijken naar wanneer worden de kaarten verkocht, dat is vanaf het moment mm -hmm. dat ze er zijn ja. en uh, he, de zon dan ook weer een stukje in de krant. Mm -hmm. Dan gaan de meesten eruit. Dan zak dat in. Ja. En, een, en een week van tevoren gaat het ook weer even pieken, zegt. Ja. En uh, nou, dan liep ik naar de Bruna toe en dan uh, hoeveel kaarten heb je nog? Nou, ik, ik heb er nog 150 en dan en dan, uh, nou, dan werd ik Ja, begrijp ik. Dus ja. dan denk ik, ja, van, ja dat, dat ga ik niet meer doen. Nee. Weet je, uh, over het algemeen. Uh, zijn er ruim voldoende kaarten verkocht. Ja, Kijk, ja. Ik, heb een, ik heb een minimum ja. uh, om kostendekkend te zijn. Begrijp ik? En uh, het is ook een, een, een, een, een ja, zeg maar een non-profit evenement. Uh -huh. Ik hoeft er niet aan te verdienen. Nou ja, ik, nee. ik, ik wil er niks aan overhouden. Nee, en nee. uh, dat blijft altijd wel iets over. En dan ga ik de eerstvolgende zangavond van de wapenzangers ga ik naar het wapen toe. En de ene keer doneer ik het dat ze er een kerstcadeautje ja, voor ja, de club ja. verkopen. En de andere keer geven we een rondje. En dan is het op. Het is niet zo dat je het in je eigen zak steekt. Gaat nee, altijd, nee, dat, is dat, goed, ik je altijd een goede bestemming. Ik ben gewoon begonnen dat ik op een gegeven moment dacht... Van, ja, ik wil weer eens wat gaan, gaan organiseren. Dat, dat, ja. dat zit sowieso wel een beetje in me. Net als je vader hè. Net toen als mijn ja, vader. Ja. En, uh, en toen dacht ik van... Uh, ja die vismaaltijd, dat is eigenlijk wel een, uh, een leuk iets. En dit is alweer de negende keer dat je nee, dat doet. Nee, dit is de, de twaalfde, twaalfde keer. Al oh, twaalfde keer Ja. Zelfs. ja goed, ja, daar heb ja, ik drie jaar keer, zwijter, dus twee jaar dan. niet geweest. Hoe ziet het eruit? Nou, eigenlijk... Neem ons even mee. Elk jaar hetzelfde. Uh, ik, uh, ik huur tafels en stoelen. En mm -hmm. die, uh, die kom ik hier uh, in, een, in een grote kring op het plein zetten. Uh, hier bij, de, bij het museum? Hier, hier, hier op het Gassersplein. Hier ons, ja. ja, op het En dan uh, grote lange tafels waar je met acht tot twaalf man uh, zo'n beetje aan kan zitten. Mm -hmm. Dan komt uh, Kroonvis die komt hier uh, met zijn spullen. En die, uh, die maakt het ter okay. plekke. En dan uh, in het begin uh, zorgde de WURF voor het uitserveren. Mm -hmm. Maar ja, die worden natuurlijk ook allemaal een dag ja hoor. En ja, uh, het is wel werken. Ja. Want er zitten 200, 250 man. Ja, die willen allemaal eten. En die willen niet dat je uh, ja. nog langer moet wachten dan je bent. Nee, dat ik dat is. begrijp ik. Dus, ja, dan, dan heb je wel een, een, een clubje nodig die, die daar een beetje... En dat zijn de wapenzangers, hè, dat momenteel? Dat zijn de wapenzangers, die ja. dat okay. hebben dat heel, heel actief overgenomen. Dat is leuk. Het, het leuke daarvan is dat... Uh, nou ja, de wapenzangers die nemen al hun boeken met, uh, met de zongteksten mee. Uh -huh. Die worden uitgedeeld. Die beginnen te zingen, dus het is eigenlijk één groot feest. Ja. En dat is een, uh, is een hele leuke toevoeging. Uh, ja. en, en dan krijgen mensen granale kroketjes. Ja, ja, kroketjes En daarna een uh, grote moot kabeljauw ja. met, uh, met wat salar en wat behoren. Okay. En de consumptie. En de, co en de consumptie komt van, uh, van ja, het wapen. Ja, van het wapen. Dat, ja, uh, daar zorgt uh, het wapen voor. Ja. En de, eigenlijk elk jaar hetzelfde dan, he? ja. dat eten. Was... Ja, en, en in het begin uh, was dan, uh, begonnen we met, met de vissoep. Ja, ja de vissoep die, uh, die was uh, wereldberoemd. Mm -hmm. uh, alleen, ja, Pieter Keur die zit natuurlijk niet meer uh, actief nee. uh, bij, bij Kroon. Uh, ik heb daar met Thomas over gehad. Hij zegt, ja, moeten we dat nou doen? Uh, uh, uh, ik kan zelf kan ik een aardige pansoep maken. Mm -hmm. En als ik tegen jou zeg: van nou, dit is het recept, ga jij aan de slag, dan gaat Wordt het, toch het anders niks. maken. Ja. Dan moet ik er maar eentje hebben die zegt: hé, ja. hij hey, ja. ja, smaakt lacht. toch anders. Ja, ja precies. Dus dan zijn we zijn gewoon helemaal overgestapt. We, vorig jaar zijn we begonnen met, uh, met die garnalen kroketjes. En als je dan gaat kijken goed naar gezichten, dan werd dat heel goed, uh, goed ontvangen. Ja, iedereen vindt die lekker ook natuurlijk, vind leuk. Ja, die genadelijke roketten. Vind, vindt iedereen lekker, lijkt mij. Ja, ja toch? Ze zijn, ook, ze zijn ook wel lekker. Ja, ja, begrijp ik, ja. Ja, nou ja, daarna een, een, een, een motok van jou, uh, van tweeën, ja. Nou ja, je moet maar eens uit gaan eten voor 15 euro. Dat, nee, dat ga gaat nergens op. gebeuren. Nee. Op, uh, ga eens naar een lunchje. Uh, ja. ja, ja, ja. Ja, nou. Van, ja, precies. Ja, ja, ja. ja. ja en, en, en maak het maar. Ja. Dat, dat, het is allemaal, want ook Kroon, die uh, Thomas, die er uh, dan nu. Uh, ja daar recepten zwaaien. Ja. He, na, na het van de ja, ja. onze vader heeft, ja. uh, ik heeft de, de, de, de, de, de zoon van uh, ja Daar ben ik, Zongen, uh, Jaap. ben ik heel erg blij Dat begrijp ik want Jaap was ook altijd goed uh, Jaap ervoor er, hè uh, ja topper. En ja ook daardoor is het een succes ja, want kijk, begrijp ik. Nou, en je kan wel wat leuks organiseren en je kan wel zeggen van nou weet je wat uh, doe voor een voor een schappelijk prijsje uh, twee tientjes. want dat is ook nog geen geld nee. Voorgerechtje, hooggerecht in ja. de consumptie is zo maar ik wil het gewoon zo laag drempelig ja. mogelijk maken. Ja, ja, ja. Dat, dat, dat, dat je, Begrijp je? makkelijk Begrijp ik, tuurlijk. Zegt. De doelgroep... Uh, ja... Is toch 50 plus. Ja. Dus nou, zien... ik heb er uh, de laatste foto's een hoop jongeren gezien. Ja, hè? dat klopt. Ja, leuk. Dat, klopt. Ja. dat klopt, want je ziet ook weer een ja een stuk, ja een geweldig stuk toch van, van, uh, van ja jongere mensen ja dus dat leuk is, dat is, maar nogmaals het, het laagdrempelige uh, dat, dat, dat wil je er gewoon de inhouden, inhouden? waarschijnlijk en nogmaals uh, dat ik daarmee ben begonnen uh, heb ik het uh, gelijk de Theo Hilterswisma altijd genoemd ja dat is heel slim maar, uh, ja, uh, ja. hebt Jaap Kroon uh, het zelf ook nog meegemaakt ja ja ja, ja Jaap zelf ja ja ja ja, ja. ja. Okay. Dus, ja. hey, en uh, ik zag ook uh, nog iets, dat jullie op 30 juni nog naar ja. de Huitse uh, Duinen gaan. Is dat de ja. eerste keer of niet? Dat is de eerste keer. Dat is hartstikke leuk, wat, ben, wat, wat, wat, wat, wat ga uh, je daar doen? Ik benaderd door uh, Nicole Teunissen, ja. die, uh, die regelt daar ja, de, de, de, de act, activiteiten, hè, Ja, en, uh, activiteiten. En die zegt van, ik uh, vind het wel leuk om dat te doen. Dus daar hebben we een kort gesprekje mee gehad, En nou, dat was eigenlijk zo geregeld. Dus dan gaan we 30 juni gaan we nog een keertje doen. Wat hartstikke leuk. goed. Ja. Maar voor hoeveel mensen is dat dan? Uh, Geen voor idee. U, nee? Nee. De, kijk, uh, voor alle bewoners. En, en, en die moet ook 15 euro betalen? Die of is dat... 14 euro betaald, Oh, 14. Omdat, uh, kijk, het wapen regelt de consumpties. Ja, dat begrijp ik, ja. ja. Ik heb met het wapen een afspraak. Ja, voor, voor een bepaalde euro, prijs. Ja, tuurlijk, ja. Ja. ja. Zodat zij daar ook een stukje sponsoring ja. in doet. En uh, Nicole die regelt de consumpties. Ah, uh, oh, wordt goed, wordt leuk. Ja, ja, ja. ja wat dus uh, ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben ook benieuwd, uh, ja, maar ja. dat is hartstikke dat leuk. Dat, dat uh, kunnen, uh, we hebben even gekeken naar de stoelen binnen en buiten. We moeten natuurlijk eventjes kijken hoe het met het weer is. Ja, tuurlijk. Wij zitten hier altijd buiten, ja, uh, met mooi weer vaak, hè? Met mooi weer, ja. eigenlijk altijd. Ja, eigenlijk volgens mij. En uh, ja, daar zit je natuurlijk toch wel met uh, allemaal oudere mensen, tuurlijk. die toch wat sneller koud hebben. Ja. Dus we gaan eventjes kijken hoe dat... Maar, maar ben je niet bang dat de, de, de mensen die op 30 juni dat bij Huis en Duinen krijgen... die komen natuurlijk niet op 9 juni hierheen of wel? Nee, maar over het algemeen... Uh... Ga maar eens kijken. 9 van de 10 uh, loopt met een rollator. En, ja. en, en komt uh, op vrijdag niet hier uh, om anderhalf uur op de klap. Nee, te dat zitten. is ook waar. Ja, ja. Dat, dat is het natuurlijk. Het ja, is, uh, dat kijk, begrijp ik. Ik, ik, uh, ik huur geen, uh, geen het zijn. N nee, het, het zijn gewoon het houd, stoelen. Houd, houd, maar goed. Uh. En dan moet je wel een tijdje op zitten. Ja. En nou, ik kan zeggen, denk ik dat het ook wel handig is. Hè, want het wordt natuurlijk allemaal vers gebakken. Ja. Ja. Ja. Elk stuk vis uh, moet er 6-7 uh, minuten in, in de oven. Ja. Nou, als je er 200 doet, uh, reken maar uit. Ja, die rom. Bezig. Ja. <laughs> dus. Uh, nee, de rom. Ja, ja, ja. Ja, ja. Moet je een grote pan hebben. Nee, een grote. Ja. ja. ja, ja heb, oh, wel dat wel heb je ook wel een natuurlijk. Grote park, uh, staan. Ja, <laughs> ja, ja, ja. ja dus, uh, Mooi. Ja, het blijft wel. Uh, ja. ja. Het, het kost even tijd. Begrijp Begrijpen. En voorlopig wil je het blijven doen, denk ik. Of niet? ik. Uh, blijf het. Uh, ja. Uh, ja ik, ik, uh, wel eens al ik kan praten en lopen, blijf ik ja, dit. Ja, ja. hey, maar gaan. Erwin, uh, de, als je met meer dan vier personen wil komen, dan moet je even reserveren. Ja, nou, Je moet niet, maar als je bij elkaar wil zitten, wel. Ja. Ja, dat en is en hoe, hoe, hoe, hoe gaat dat? Uh... Nou, dan kunnen ze mij een, uh, een appje sturen of even bellen of een e-mail. En dat e-mailadres uh, is eigenlijk heel makkelijk. Want dat is erwinhilbers.gmail.com nou, uh... Of ze en, kunnen uh, je telefonisch ook bereiken. Of telefonisch, en, maar... dat is 06... 28, 29, 27, 94. Nee, 28, 29, 27, 94. Ja. En als ze het nou vergeten zijn, dan pak je gewoon de krant van afgelopen week. En daar staat het ook in. Heel ja, eronder. Dus, heel, dus, heel, maar dat is de Stamfordse krant. Het is wel uh, zo handig. Ja. Uh, kijk, daar ben ik op een gegeven moment na een paar jaar mee begonnen: met het reserveren omdat, ja, dan komt er zes man. Ja. Heb je nog plek? Ja hoor, er staan echt wel zes stoelen vrij. Mm. Maar je het niet bij elkaar. Dus dat is niet... Nee, dat is wel dus zo, is zo. Ja. Ja. En niet via Facebook kan, kan je reserveren? Nee, niet via Facebook. Ik heb een, een computer die... Nou ja, die is eigenlijk aan vervanging toe. Ik ben al blij okay. dat ik af en toe eens wat binnenkrijg. Ja, ja. ja. En uh, nee, dat, uh, dat, dat vind ik... Uh, laten we maar even dus op die, die, die paar dingetjes, want anders moet je ook overal gaan kijken. Ja, ja, Heb je nog ja. niet iets binnengekregen? En dus, het staat uh, natuurlijk allemaal in de zandwerse kant. Uh, dit, dit kan gewoon. Ja. Hey, iedereen kan bellen of appen of, uh, of even een mailtje sturen. Ja. Ja. En het begint om uh, vijf uur, kunnen mensen aanschuiven? En ja, dan kunnen ze lekker gaan zitten. En dan, en dan om, om zes uur... Uh, om zes uur beginnen we met het ja. reserveren van... Uh, van het volgericht de en daarna ja. een ja. toch? Ja, ja. Nou, ja. Geweldig. helemaal goed. Dus het wordt weer een groot feest. Hartstikke leuk. Mooie uh, Ja, er binnen. Dus, uh, en, uh, ja. <laughs> Het is een mooie eerbetoon ook aan je vader. Hè? Theo ja. Hill is een belangrijke man geweest. Dat is VVV-directeur. We organiseren een heleboel. Als we daarover ja. praten. Nou ja, daar kunnen we het volgende uur nog wel <laughs> mee vullen. Maar ik dan weet niet gaan we. Hoe lang jullie hier zitten. Man. Nou ja. Die tijd die praat ik nog veel. Ja. Ja. Ja. Ja. We hebben nog meer gasten, helaas. Ja, daarom. Maar. Daarom. Nou, en we wensen je heel veel succes ja, met. Hopelijk met mooi weer. Volgens mij komt er prachtig weer aan. Dus van 9 juni ook. Nog wel, uh, wel lelijk zijn, ja, toch? Jullie voor mij altijd uh, mazzel met het weer. En dat is een goede zaak. En heel veel succes. Ja, heel veel succes Dankjewel. en een goed weekend. Hartelijk bedankt. Oké. Okay. We gaan uh, afsluiten dit uh, uur met uh, een klein stukje muziek. En uh, de muziek is uh, uh, uh, trouwens uh, dit keer uitgezocht door uh, Leon van S. Dat hebben we nog niet door gezegd. Leon van S. Die ook de techniek kan doet. Die kent het niet. Wat vind jij? Ja, hè? Hey, dankjewel, je uh, Ja. Ja. Moet ik ons voor zo'n ik het het Heb je je